Drie uur. Dit is Lieselot Thomasen met het NOS journaal.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 Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat file bij knooppunt Prins Klausplein 4 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar dit weekend helemaal dicht. Omrijden kan via de N14. De A13 vanuit Rotterdam staat ook file door die werkzaamheden tussen Delft-Zuid en knooppunt Ippenburg 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Zandvoort op zaterdag. En wat is het dan lekker weer, hè? ZFM. Zandvoort. Wij dromen back to the 80s bij CFM te samen met deze van Teller Deen. Dat was Tell It To My Heart. Welkom bij uur 2 van dit programma. Ja, het staat in de teken natuurlijk van de finale Zo dadelijk gaat van start de race, de eerste... Nee, de tweede race van vandaag. Want we hebben de truck battle inmiddels gehad. De Porsche GT3 Cup.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 Notice the pain, And love is an anchor that warms. Dat was Curtis Tigers en I wonder why. Dit Shakira Nacho Salsa, sombrero gato negro.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 op die Porsches staan ook twee rijders ingedeeld. Ze rijden allebei één race van 25 minuten en ze rijden gezamenlijk de 50 minuten race. Een klein startveld van slecht, slechts zeven auto's. En ja, uh, of we echt zijn mogen gaan verwachten, uh, dat ga ik me afvragen. Want uh, als we kijken hier naar de kwalificatie voor deze race, dan is het uh, Bart van Ossen uh, die uh, de snelste tijd wist uh, te zetten en daarmee de Van Paul Positie vertrekt. Op de tweede plaats en is het bekende ook voor jullie, uh, daar komt hij weer. Koen uh, Crusoe-Wouters uh, uh, die doet uh, ja. nog steeds mee in die uh, Force. club. Die kan enigszins het tempo van die Barthes van Orsen nog wel volgen. Op de derde plaats is het uh, Pierre Piron. Die moet in de kwalificatie al uh, 16e van de scoren uh, achterlaten. En als we dan kijken naar de overige vier deelnemers in het veld, ja, die zijn gewoon te langzaam uh, om dat uh, tempo op bij te houden, want een man op de zevende plaats uh, die heeft zich gequalificeerd met een afstand van uh, 11 seconden en uh, ja, dan uh, praat je op een rondetijd van uh, 1.45 dan word uh, je binnen een rondje op uh, 8, 9 uh, op een ronde gezet al en dat uh, lijkt me niet de bedoeling uh, van het geheel, maar goed, dat uh, gaat wel gebeuren de race van uh, 25 minuten en we gaan kijken of uh, Koen Wouters en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 Dus uiteraard nog wel wat meer uh, belangstelling, maar niet uh, overmatig uh, groot. Niet het aantal uh, die de laatste evenementen, zoals DTM en uh, historische kant gewend zijn natuurlijk. Uh, die aantal uh, denken we niet aan, maar wie weet wat er morgen nog op uh, komt eraan hier. Nog even een vraagje Willem. Het eerste uur meldde je het al, maar even voor de luisteraars die, die later hebben ingeschakeld. Uh, men kan uh, gratis aan treekaarten uh, bemachtigen. Hè?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 Indien daar nog plaats uh, beschikbaar is, ook uh, op de hoofdheer Maar als het dit weer is, heb je geen tak boven je hoofd nodig. En tuin zijn veel leukere plekjes in het zonnetje. Dus uh, ja, waarom zou je het niet doen? Nee. Een duimpannetje. Nee. Ja, ja, precies, dat bedoel ik. En hey, Willem, dankjewel even hey, voor dit moment. Oké. Okay. <laughs> straks, straks komen we weer bij je terug. Willem van deze vanaf het in Quiparkt, Zandvoort.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 op streepje het streepje strand. En dan zie je dat het daar op dit moment heel mooi strandweer is. Ja, onze weerman Lex van Oren zal er waarschijnlijk wel zitten, hè? Ik weet het wel zeker. Ja, terwijl die in winterrust is. Toch lekker genieten van het zonnetje, Lex van Oren. Doe je helemaal goed. Mattia Bassard is hier met Twicento. Ik ben de bril gezien, ben ik kwijt. Wat van de zonnebrandolie? Ja, wel een beetje nodig nu hoor. Zo. Ja, met het mooie weer van vandaag hier zo voort. En het is morgen ook weer zo, de warmte records. Die gaan uh, daadwerkelijk uh, sneuvelen. Geweldig.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 Aan ons te verklappen. Het vijfde Open Nederlands kampioenschap Garnalenpellen. Dat vindt allemaal plaats in Strandpaviljoen Talassa, strandafgang Bernard, nummer 18. En dat begint op 25 oktober om 4 uur s middags. Vrienden van de kanaal Zandvoort en de crew van Strandpaviljoen Talassa organiseren voor de vijfde keer op rij het Open Nederlands kampioenschap Garnalenpellen. Een eh, heus lusteren dus.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 Dan gaan we Saturday Night Fever Sing Along avond. Dan hebben we het over cafe, Café Koper. Ook op 25 oktober, kerkplein nummertje 6. Zing mee met alle Saturday Night Fever lied, uh, liedjes tijdens deze Saturday Night Sing Along avond. Café Koper, kerkplein nummertje 6, 25 oktober. Half negen s'avonds begint dat. Meer informatie kunt u vinden op www.cafekoper.nl. Www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 Sint-Willy Brothers. En dat allemaal op 1 november. Tot zover. En wil je het even de Meter nalezen? Ga je naar www.cfmzalvoort.nl of kijk op de CFM-app gratis te downloaden in de diverse stores. Gewoon zoek op ZFM Zalvoort, dan heb je de CFM-app op jouw telefoon of tablet. Het tijd van dit moment. Yo, the Prayer in de single van Lily en the prick. Dat allemaal in de Robbie Schulz remix. Ja, vandaag volgen wij de finale races. Willem Verdens is aanwezig op Circuit Park Zandvoort. daarna gaan we naar Willem schakelen. Maar morgen kan je ook de hele dag kijken op CFM TV naar de finale races. leven het ritme van Zandvoort ook op internet. internet. internet. www.zfmzandvoort.nl.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 Lekker meeschreeuwen met deze single van Toto. Je hoort de Pemela. CFM, race radio, pit report. Bit report. En we schakelen om live over dat circuitpark... over vanuit onze race reporter Willem van deze. Nou, we hebben net die Porsche GT3 Cup Challenge Benelux race gehad, Willem. Ja, die is uh, zojuist afgevlaagd, erop. Uh, uh, ik vertel het uh, in het uh, vorige aflevering al, ja...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 doet hij ook hier op uh, Squib Park? Zandpoort weer ja. op, want. Uh... Morgen nog twee porties racers, uh, waar hij aan meedoet uiteraard. En hij doet dit weekend ook mee in de Clio Cup. En die rijden morgen ook nog uh, twee keer. Dus uh, morgen, uh, ja, de Koen Wouters nee, Maar die is vandaag al begonnen. Met de Koen uh, <laughs> Ja, vandaag al een overwinning uh, voor hem. Dus uh, op tweede plaats werd het dan uh, Bart van Oors. En uh, derde, uh, volgende we terug, uh, Pierre Piron. Dan gaan we dadelijk uh, met de laatste race van vandaag van start. Hoe uh, fijn dat de voor de rekenen.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 Yeah.